Heel de wereld draait om geld, het draait om geld, het draait om geld. Heel de wereld draait om geld, het draait alleen om geld. Bij elke Mark en Jen die je telt en Frank. Die je telt en pond die je telt Weer klinkt die klaterklank van geld Die wereldwijde taal Verstaan we allemaal Als je rijke bent dan rijk en alleen Nou dan koop je een dame die haar benen meteen voor je spreidt Als je rijke bent dan rijk druk je snel op de bel en bespeelt je klokken als je rijke bent rijk en eruit wordt gepleurd Door je minnaar en je zeur tot gemens voor je houdt. Nou dan word je als je treurt op gebeurt, door een weer, Van je burger op je boot van zuiver goud Heel de wereld draait om het geld En graait naar het geld en geld op het geld Wie wordt niet genaaid voor het geld Voor arm zijn is één woord Hoort, zeg het voort Money, money, money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 Als je arme bent, dan arm in de koude. Zonder koel voor de kaffalee. Je komt elke dag van je lot. En zo mager als een blad. Zonder jas, zonder schoen Met je voeten in de wind. Je bijt op het bord. En je krijgt alweer weer geen brood in de kerk. Maar een preek over liefde uit de mond van meneer de pastoor. Maar wanneer de honger tik. Prikketik, tik op het venster. Oh, zes. Zies daar. honger. Gaat de liefde er vandoor, hoor! Heel de wereld draait, het draait, het draait Heel de wereld, om het geld het enige dat telt is. Money, money, money, money, money, money, money, money Hier een beetje, daar een beetje, money, money, money, money, money Overal die prachtige klank van Mark en Jen en Pont en Frank De hele